Het Witte Huis spreekt van een wanhoopsdaad. Pardon, ik heb gerend. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft met een zegen tegen Venus Williams... <laughs> officieel afscheid genomen van het tennis. Ze won in twee sets. Het was een vriendschappelijke wedstrijd tussen de twee voormalige nummers 1 van de wereld. Kleisters speelde eind augustus bij de US Open haar laatste wedstrijd op de WTA-tour. In het verleden won ze onder meer drie maal de US Open en één keer de Australian Open... De verkorting van de WW-uitkering die het kabinet wil invoeren... gaat alleen gelden voor mensen die na 1 juli 2014 werkloos raken. Mensen die al een WW-uitkering hebben, krijgen er niet mee te maken. Dat schrijven minister Ascher en staatssecretaris Kleinsma. Nu hebben mensen die werkloos raken 38 maanden recht op een WW-uitkering. Dat worden 24 maanden. De conditie van president Chavez van Venezuela is uiterst zorgelijk... nadat hij opnieuw is geopereerd aan kanker...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 Ja, ja, de Loekie 2012 staat voor de deur. Dus wat is uw favoriete commercial? Ga naar stergouderloekie.nl en stem. Bij Libris ook de Kobo Mini e-reader voor maar 79,95. E. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond. Er zijn geen concrete aanwijzingen... dat in Nederland voetbalwedstrijden worden beïnvloed door goksyndicaten. Maar toch is de KNVB op zijn hoede. Ik geloof dat vandaag dus terugkwam dat op dit moment... De 60 landen onderzoeken lopen uh, op dit gebied. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Nederland daar een, een, een witte vlek is... waar niks aan de hand is. Binnen vier weken moet AGOVV een plan bedenken... om een grote belastingsschuld weg te werken. Maar het is niet de enige club in de Eerste Divisie die in financiële problemen zit. Jelle Beuken, directeur van de Eerste Divisie-CV, weet de oorzaak. We zien een trend dat onze clubs financieel gezonder moeten worden. Worden ook financieel gezonder. Maar we maken ons wel eens zorgen om het feit dat uiteindelijk moeten de inkomsten gaan groeien. En in de sport is nogal wat ophef ontstaan over de nieuwe regels die zijn ingevoerd. Zo verdwijnt volgend jaar ook de beslissing met vlaggetjes bij een verlenging. Een jurybeslissing die bij de Olympische Spelen in Londen Dex Elmond nog Taalwet. Erg benieuwd hoe de scheidsrechters dit hebben gezien. Tai, allebei een vlaggetje. Blauw is voor Elmond, wit is voor de Japanner en het is drie keer wit. En dat gaat dus verdwijnen. We praten zo meteen over een paar van die nieuwe regels... met judo-schijntsechter Jan Snijders die bij die beslissing betrokken was. En in Antwerpen, u het net het nieuws... werd vanavond de afscheidswedstrijd van Kim Kleisters dus gespeeld. En we praten verder vanavond met tennisser Robin Haarzen... over zijn seizoen dat deze week werd afgesloten... met de Nederlandse Masters, wordt afgesloten. Dat alles en nog veel meer vanavond in Nenemers langs de lijn. Allereerst de eerste KNVB. De KNVB werkt aan een algeheel gokverbod voor voetballers en scheidsrechters. Dit is een van de maatregelen om matchfixing, oftewel het illegaal beïnvloeden van wedstrijden, te voorkomen. In Nederland zijn nog geen gevallen van matchfixing bekend. Toch kwam de internationale politiedienst Interpol vandaag naar Zeist om er met de KNVB en de clubs over te praten. Want dat er in Nederland geen matchfixing zou plaatsvinden, daar gelooft Gijs de Jong helemaal niets van. Hij is competitieleider betaald voetbal bij de KNVB. Nou, als je nu ziet uh, dat, dat de grokmarkt een omzet heeft van, uh, van 500 miljard hè, wereldwijd... maar dat is natuurlijk enorm. Dat we vandaag gehoord hebben van Interpol dat er in 60 landen onderzoeken lopen. Dat we gezien hebben dat er in Duitsland, in België, in Noorwegen, Italië, Finland... Uh, Macedonië, Bulgarije, allemaal onderzoeken lopen. En, en zelfs concrete uh, zaken rondgemaakt zijn door politie en justitie. Ja, dan is dit wel echt een groot ding. Dan wordt er vandaag ook door een blad in België naar buiten gebracht... dat 1 op de zes spelers in België ooit benaderd is voor matchfixing. denk jij dan? Nou, dat is wel een punt wat ook volgens mij nu voor het onderzoek... van het ministerie van VWS op de rol staat. Om te kijken hoe je informatie die eventueel bij spelers aanwezig is... hoe je die zeg maar naar boven krijgt. Als je in zo min mogelijk woorden zou moeten duidelijk maken... dit gaan we eraan doen heel staccato door doorheen zou fietsen. Hoe zou dat dan luiden? Ja, we, we pakken eens onze, onze verantwoordelijkheid voor de scheidsrechters... Want, want, want daar zijn we als, als, als werkgever verantwoordelijk voor. Twee, de voorlichting voor clubs, maar ook voor spelers goede Voorlichting en instructie voor clubs, dus meer op papier zetten... Uh, en het laatste, en dat is wat we nu eigenlijk, wat heel belangrijk is, is nog meer contact met politie en justitie. Want wat je ziet in andere landen is dat dit zaken alleen maar, tot op heden alleen maar bewezen is als bijvangst van andere criminele onderzoeken. Dus je hebt hier echt harde opsporingsmethoden als uh, inzicht in uh, financiële transacties, telefoontabs, uh, telefoonafschriften uh, uh, van, van uh, uh, rekeningen. Zeg maar. dat, dat soort zaken, zeg maar, die heb je nodig om. Uh, zaken rond te krijgen. Het is een utopie om te denken dat hier in Nederland niks aan de hand is... terwijl het in allerlei omringende landen... wel al tot serieuze problemen heeft geleid. Nou, het zou een buitengewoon naïeve veronderstelling zijn, denk ik. En, uh, en wat je ziet is dat dit een zeg maar, wereldwijd grensoverschrijdend iets is... van georganiseerde criminaliteit. Ja, het zou naïef zijn om te denken dat dat nooit hier uh, kan gebeuren... of dat er geen Nederlanders bij betrokken zouden kunnen zijn. Nou, heb ik ergens gelezen... Als je dit wil aanpakken, dan moet je het aanpakken zoals je terrorisme bestrijdt. Ben je het daarmee eens? Nou, ik ben geen uh, terrorisme-expert, uh, zult te begrijpen. Uh, maar ik denk wel dat dit iets is uh, vanuit politie-justitie... Uh, waar, waar men echt de handen in elkaar moet slaan. En wat dat betreft zijn we ook blij met het initiatief van FIFA en Interpol, Europol... Uh, maar ook Nederlandse politie en justitie hebben vandaag ons aangegeven dat dus ze daar graag op aansluiten. Want, want dat is wel de manier waarop je het aan moet pakken. Je moet het wereldwijd, internationaal aanpakken. Stel dat je niks zou doen in Nederland. Wat zou er dan uiteindelijk gaan gebeuren met ja, onze prachtige Eredivisie? Nou ja, dan loop je dus het risico dat je geïnfecteerd wordt. En dat je op een gegeven moment naar wedstrijden zit te kijken uh, die gemanipuleerd zijn. Uh, uh, en uh, niemand wil naar een poppenkast kijken... En uh, uh, als het een podcast wordt, dan is het ook niet meer interessant voor het publiek... niet meer interessant voor, uh, voor de televisie en niet meer interessant voor sponsors. En niet meer interessant voor de toeschouwers, dus die blijven dan weg? Dat lijkt me wel. En dat heb je ook concreet gezien in sommige landen in Azië... Thailand, China, Maleisië, waar competities gewoon uh, echt waardeloos werden. En mensen iets hadden, ja, waarom zouden we überhaupt nog naar de stadions gaan... of op tv naar die wedstrijden kijken? Gijs de Jong was dat van uh, de KNVB. Angelo die sprak met hem na afloop van een uh, bijeenkomst met Interpol... Inderdaad, Interpol, dat is natuurlijk geen kattenpis. Journalist Iwan van Duren, die was er ook. Hij schreef een boek over matchfixing. De FIFA heeft op een gegeven moment een donatie gedaan aan Interpol... Uh, van, ik meen, 20 miljoen dollar, om hiermee bezig te gaan. De Interpol verzamelt eigenlijk alleen maar informatie. Ze lopen hier niet met geweren door het bos heen op zoek naar matchfixers. Maar die ligt ervoor en die, die, die, die zet informatie... die koppelen landen aan elkaar, dat doen ze. Uh, maar het geeft wel aan dat het serieus uh, genomen wordt. En voor, nou, kijk maar, er is hier ook pers. Uh, er is voorlichting, het is belangrijk. Ze weten hoe het werkt. In Nederland hebben we weinig ervaring. Maar ik denk dat dit het eerste stapje is. Je komt voorlichting, mensen worden zich ervan bewust. En gelukkig waren er vandaag ook veel mensen van justitie, officieren van justitie. En dat is eigenlijk nog wel belangrijker dan de clubs. Want ja, wat kunnen die clubjongens doen? Een bordje ophangen, je mag niet gokken. Dus dat werkt toch niet. Dit is een zaak van justitie en niet van sport. Nou, denkt iedereen meteen aan de Eredivisie, het, het hoogste niveau in Nederland... maar dat blijkt toch net iets anders liggen. Nou, dat moet nog maar blijken. In de meeste landen is het zo dat je opeens je tv aanzet... en dan zie je allerlei bekenden met handboeien weggevoerd worden... Eh, tot internationals en scheidsrechters aan toe. En tot dat moment had niemand een idee waar het was. Dus ik denk dat we op een dag de tv aanzetten en dan zeggen hij... Jennifer Page en Crush. Zometeen uh, bellen we met uh, Jan Snijders, die mede verantwoordelijk is uh, voor al die veranderingen in het judo. Heel veel spelregelveranderingen. En daar is lang niet iedereen blij mee. Zometeen geeft hij tekst en uitleg. En we zijn in Antwerpen natuurlijk bij het afscheid van Kim Kleisters. Dus Edwin Cornelissen is daar voor ons bij. Zometeen uh, een reportage. Dat zal zijn rond uh, kwart voor elf. Maar eerst de financiële crisis die uh, hard heeft toegeslagen in de Jupiter League. Dus de vroegere eerste divisie. Zo zit Fortuna Sittard in de grote financiële problemen. De nood is het hoogst bij AGOVV dat nog een maand krijgt om een faillissement te ontlopen. De teruggekeerde directeur Henk Timmer, inderdaad de keeper... is druk bezig met een reddingsplan voor de club uit Apeldoorn. En dat is al heel wat als je bekijkt hoe nijpend de situatie eigenlijk was. Ja, dat is zeker wat. We hebben vier weken gekregen om, onze plannen, om te kijken of onze plannen haalbaar zijn. En daar zijn we keihard mee aan het werk. Waar bestaan die plannen concreet uit? Kun je daar iets over zeggen? Nou, het is, het is, het is niet, we zijn het helemaal aan het uitschrijven. We zijn met een aantal partijen daarover in gesprek. Maar het is ons wel duidelijk geworden dat, het, dat je niet alleen afhankelijk moet zijn van betaald voetbal. En ik denk dat het niet alleen hier is, maar dat, dat je met andere dingen bezig moet zijn op zo'n mooi complex als hier. Wat bedoel je daar precies mee? Want jullie zijn toch een betaald voetbalclub die zich met voetbal bezighoudt? Ja, maar goed, we hebben hier een complex liggen van vijf hectare. En daar kun je meer op doen dan alleen betaald voetbal. Dus er moet meer geld gegenereerd worden uit de grond en de mogelijkheden die hier liggen? Dat, ik denk dat dat, dat dat de enige mogelijkheid is om betaald voetbal in Abeloren te houden, ja. En waar moeten we dan aan denken? Wat ja, er, er zijn uit... zoveel verschillende. Ik, ik noem maar wat. Uh, je zou uh, kinderopvang uh, kunnen, kunnen, kunnen, kunnen exporteren. Er zijn, zijn veel meer uh, ideeën. Maar goed, uh, we moeten gewoon het brede gaan zoeken. En niet afhankelijk zijn van alleen maar sponsoren. En uh, dat blijkt dus, want als een aantal grote sponsoren niet meer aan hun verplichting kan voldoen, wat bij ons gebeurd is, ja, dan is het maar zo dat je failliet dat je, dat je kan raken. Zie je een trend? Ik bedoel, uh, speelt dit bij meer ploegen? Uh, ja, dus, de, de, de, het is heus wel zo dat er een aantal ploegen in zwaar weer zitten. Dat weet iedereen wel. De, de financiële situaties van, van een aantal, van best veel clubs... die zijn natuurlijk niet rooskleurig. Maar dat heeft denk ik ook wel te maken... Maar wat ik net al zei, dat er ook heel veel sponsoren zijn... die niet meer hun, ja, hun bedrag kunnen betalen... omdat ze aan de andere kant mensen moeten ontslaan. En dan is het heel moeilijk om wel je geld te blijven geven aan een voetbalclub. En wij zijn nu aan het kijken naar, naar voorwaarden om, om dat dat je daar niet alleen maar van afhankelijk mee bent. Wat uh, zijn de kansen? Hoe schat je die nu in? Nou ja, we hadden onszelf 5% kans gegeven toen we, toen we naar de rechtbank moesten. En op het moment dat je daar zit is het eigenlijk misschien maar 2%. Nou, die 2% die hebben we gepakt en we gaan nu gewoon uh, proberen uit te breiden in die 4 weken ja, naar 100%. Laat je gevoelens spreken. Hoe, ben je gisteren, hoe heb je gisteren geluisterd naar die rechten? Wat, wat voor gevoel bekroop jij? Was dat een, ja, een, een blijheid of ook een reëel gevoel? Uh, van dit is nog niet alles? Nou ja, iedereen moet nu niet de polonaise gaan lopen. Maar we hebben wel gevochten voor wat we waard waren. Dat hadden we ook beloofd. En ik, ik ben teruggekomen om voor de jongens en voor de, ja, de club te strijden. Kijk, wij, ik heb natuurlijk uh, 8 van de 10 jongens hier zelf aangetrokken. Nou, we hebben aan, van het begin van het seizoen met elkaar afgesproken. Ook in moeilijke tijden gaan we voor elkaar door het vuur. Nou, dat hebben we gedaan en uh, daar is dit uit voortgekomen. Wat is uh, de basis die deze club heeft? Je zou kunnen denken aan spelers zoals Mertens, Chatley, Huntelaar... die allemaal de kans hebben gekregen om hier toch iets te vertonen... net als bijvoorbeeld een trainer als John van der Brom. Ja, nou, je noemt een aantal namen op en als je bij in mijn kantoor komt, eh, als ik gesprek heb met spelers, dan hangen daar eh, een aantal foto's achter me, onder andere van Mettens, eh, Chatley Huntelaar. Ja, het is een opleidingsinstituut, zo moet je het ook zien, maar met een prachtig achterland en, ik denk, het mooiste complexie van Nederland. Hoe staat de gemeente hierin? We zijn met de gemeente in onderhandeling. Of onderhandeling. Daar zijn we mee in gesprek, laten we het zo zeggen. Die doen niks, die gaan niet betalen aan betaald voetbal. Dat is wel duidelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Haarlem, naar Roosendaal, daar was het echt de gemeente die zei van ja, het houdt ergens op en dat is hier. Is dit hetzelfde of proef jij wel meer uh, mogelijkheden? Nee, wij proeven wel mogelijkheden. Maar wat ik net al zei, de gemeente heeft hier nooit een euro in betaald voetbal gestoken. En dat willen ze ook zo houden, maar ze kunnen wel meedenken met uh, infrastructuur en noem het maar op. En, daar... en die invulling van dat terrein hier, wat je zegt? Nou oh ja, misschien. Ja, dat we daar wat, wat andere dingen op, op kunnen en mogen doen misschien. En daar zijn we over in gesprek. Hoe ziet jouw agenda er nu de komende dagen <laughs> uit? Uh... Nou ja, hectisch. Het is van de een naar het ander. We, gaan, we zijn met een aantal partijen in gesprek, wat ik al zei. En uh, dat willen we zo serieus en zo goed mogelijk doen. En dan willen we ook keurig netjes kunnen presenteren wat we allemaal hebben. En uh, nou, daar, dat, dat is mijn taak. Henk Timmer tegen Ragnar Niemeyer. En hij zei het, al de economische crisis heeft meer clubs in de Jubilei League getroffen... Na jarenlange bezuinigingen valt er volgens de overkoepelende organisatie van de Eerste Divisieclubs eigenlijk niet veel meer te besparen. Matthijs Westraat vroeg aan directeur Jelle Beuker of hij zorgen heeft over de Jupiler League. Ik ben uh, traditiegetrouw geen, uh, geen man met zorgen. Uh, ik maak me wel eens zorgen. Uh, en dat U, is. Uh, bijvoorbeeld? Nou, op dit moment valt het, uh, valt het mee. Uh, omdat het uh, zorgen maken je vaak als ze ontstaan en uh, je verwacht ze niet. Dat zeg ik altijd maar. Uh, in dit geval, uh, uh, bijvoorbeeld, hè, als, als we kijken naar hoe het uh, financieel in onze divisie gaat, uh, uh, maken we ons niet zorgen. Maar zijn we bewust bezig met een, met een, ja, eigenlijk met een financiële gezondmaking in de laatste jaren. Uh, en dat loopt eigenlijk ligt eigenlijk op schema. In die zin maken we ons wel eens zorgen om het feit dat we zien een trend... dat we, ja, onze clubs financieel gezonder moeten worden. worden ook financieel gezonder. Maar we maken ons wel eens zorgen om het feit dat uh, uiteindelijk moeten de inkomsten gaan groeien. We zijn in onze divisie echt uitgesaneerd. Uh, onze spelersalarissen liggen uh, net boven modaal. Uh, dat is nog wel eens een misvatting bij mensen. Mensen denken ook dat uh, in de Jubilee League de voetballers rond een ton verdienen. Nou, dat, dat zou heel mooi zijn geweest, maar dat is helaas niet, uh, helaas niet zo. Wat is de realiteit? Verdienen ze dan 2, 3, 4, 5 euro per maand? Dat is ongeveer rond de 35.000, 40.000 euro uh, uh, bruto per jaar. Dus dat zijn. Dat is heel weinig. Uh, nou, dat zijn reële salarissen voor, uh, voor jongens van uh, rond de 20 jaar. En dat is een beetje toch de doelgroep die uiteindelijk in onze divisie uh, vaak speelt. Uh, en daar is niks mis mee. Alleen dat betekent niet dat je miljonair wordt uh, van het voetbal in de Jubilee League. Nou, is het crisis. Zouden we kunnen stellen dat uh, die crisis. Uh, ook deels debet is aan het feit dat uh, ja, er nu toch wel een soort trend lijkt in te, uh, in te zijn gezet. Uh, clubs als RBC en Haarlem bestaan inmiddels niet meer. VV heeft het moeilijk. Nou, er zijn nog een aantal namen te noemen van clubs die er hard voor hebben moeten klokken. Zou, zouden we die conclusie kunnen trekken? Uh, nou, het is te makkelijk denk ik, om het aan de crisis te wijten. Het helpt niet mee. Uh, wat, ik wel, wat ik net zei, als je kijkt naar de kostenkant, die hebben we redelijk onder controle. Uh, dus de financiële beheersing in onze divisie is op dit moment wel degelijk uh, aanwezig. Uh, nu wordt het zaak inderdaad, om te focussen op het, op het zorgen, op het genereren van extra gelden. En dan helpt de crisis het natuurlijk niet. Zijn de verschillen tussen de Jupiler League en in dit geval de topklasse zijn die nog wel zo groot? Echt? Um, ligt eraan waar je over praat. De gemiddelde, uh, uh, ja financieel, nou, de gemiddelde topklasseclub of de gemiddelde eerdivisieclub. Daar zit nog een heel groot verschil tussen. Uh, praat je over de top van de topklasse en de onderkant van onze divisie. Dat komt al redelijk dicht bij elkaar. Uh, en zou met een, uh, een, een promotie op sportieve groen, gronden. Uh, zou zomaar kunnen zijn dat de top van de topklasse langzamerhand onze onderkant uh, gaat vervangen. Kunnen we dan eigenlijk nog wel spreken van betaald voetbal in de League? Ja, dat is ook altijd een mooie discussie die, die wordt gevoerd. Wat is betaald voetbal? Nou, alleen over die, over die definitie kun je al een hele dag praten. Um, ik vind betaald voetbal uh, is, is onze divisie betaald voetbalwaardig? Ja, zeker. Uh, ik zeg altijd maar focus je met name op de clubs zoals wij het met elkaar graag zien. Uh, ik noem normaal gesproken geen clubs. In dit geval wil ik toch een Go Eagles als voorbeeld noemen. Al jaren financieel gezond. Uh, als je daar aankomt komt lopen uh, het, het stadion is bijna uitverkocht midden in de woonwijk. Dat is een prima club, prima betaald voetbalwaardig en, en, en, en, en een serieuze, uh, gezonde club. Directeur van de overkoepelende organisatie van de Jubilee League, Jelle Beuker was zat. Nou, Morgen presenteert de KNVB de cijfers over het seizoen 2011-2012 en dan weten we dus hoe de clubs in het betaalde voetbal er financieel voor staan. Robbie Williams en uh, Candy. Het is dus vijf voor half elf. In Istanbul wordt sinds vandaag het WK korte baan gehouden. Dan heb ik het over zwemmen. In een half bad dus eigenlijk. Veel toppers die zijn afwezig. En voor Nederland komen maar vier Nederlanders in actie. De eerste die zich vandaag plaatste voor de finale was Jurie Verlinde. Op de 100 meter vlinderslag zwom hij de derde tijd. Toch was Verlinde maar gedeeltelijk tevreden. Ja, klopt. Uh, met. De laatste keer bij mijn finish waren echt heel lang. En daar liet ik echt wel tijd liggen. Kijk, ik heb nog geen analyse gezien, maar uh, vanochtend had ik precies hetzelfde. Dus ik dacht, ik doe nu wat anders in uh, mijn onderwaterfase. En dat was het ook. Alleen, het leverde niks op. Dus, uh, nou goed. Van tevoren dacht ik, ik moet de serie gewoon winnen. Want uh, die tweede halve finale wist ik van tevoren dat die heel snel zou zijn. Nu derde door, dus uh, dat is prima. Maar even over die, over die details, hè, dat het dan zeg maar, net niet goed gaat, daar baal je dan flink van? Ja, ik kan me herinneren dat ik in Charter tegen jou zei dat als je in de vorm bent, dan klopt het allemaal. Ja. En uh, dat laatste keer met die finish, die hoorde gewoon bij. Weet je, daar ben ik onwijs veel mee aan het trainen, dus uh, dat moet gewoon kloppen. Het is gewoon zaak om, uh, om even mijn rust te pakken, morgen lekker los en dan uh, morgen avond finale knallen. Ja. Over de vorm hier. Uh, je bent hier duidelijk beter dan in Frankrijk? Ja, ja duidelijk. Um, ik zwem uh, volgens mij vijf of zestiende sneller dan, uh, dan in Frankrijk. en uh, Dat was ook de bedoeling. Die piek leggen na de WK. Dat is best moeilijk als je een EK ingaat en je weet dat je niet op 100% van je capaciteiten bent. En dan is het nu heel fijn dat als je het wel weet dat het wel zo is, dat je het ook kan laten zien. En dat eruit komt. Dus uh, voor nu ben ik tevreden, maar... Uh, Morgen is pas uh, de echte strijd. Ja, even over die finale en de echte strijd. Want ja, wat is daar mogelijk? Ik bedoel, je zegt nu hier in die halve finale laat ik nog wel wat liggen. Dus het kan wel wat harder. Maar als je de concurrentie er eens bij pakt? Ja, weet je, dat is de concurrentie. En uh, wat ik vanochtend ook zei. Uh, ik heb in het verleden te veel fouten gemaakt door te denken over de concurrentie. En uh, ik ben nu bezig met mijn eigen plan. En uh, dat zo goed mogelijk uitvoeren. En uh, zoals ik al aangaf, daar zit ruimte in. En als ik dat allemaal goed doe, dan kan ik sneller zijn. En wat dat uiteindelijk oplevert, dat zien we morgen wel. Kan concurrentie ook niet inspirerend werken juist? Ja, misschien voor sommigen wel, maar mijn verleden heeft uitgewezen dat dat voor mij in ieder geval niet zo is. Dus uh, ik hou me nu aan uh, mijn huidige plannen en uh, morgen gaan we los. Ja, als ik me goed herinner, zei jij in Chartres ook tegen mij, uh, ik weet het niet helemaal meer zeker hoor, maar van, het moet wel een medaille opleveren, dacht ik. Ik kan me uh, herinneren dat ik me niet heb uitgelaten over medailles, maar... Uh, maar ah, daar ben je sportman voor. Ja, kijk, je, je, je wil gewoon voor het maximaal haalbaar gaan. Of in ieder geval het maximaal uit jezelf halen. En, um, wat dat op gaat leveren, dat zie ik morgen wel. Ik wil gewoon een supergoeie race neerzetten en weer uh, in, een, uh, in een wereldfinale staan. Want dat is het gewoon. En uh, meten met de rest van het veld. Ja, dat zei Jurie Verlinde tegen Martin Vriesen. Maar bij de vrouwen kwam, uh, of kwamen Sharon van Rauwendaal en Kira Toussaint in de actie. Dat was op de 100 meter rugslag. Ze werden in de halve finales uitgeschakeld. Wendy van der Zanden redde het niet in de series van de 400 meter wisselslag. Deze week staan de meeste Nederlandse top tegenover elkaar op de KNLTB Masters. De plaatsingslijst in Rotterdam wordt bij de mannen aangevoerd door de titelverdediger Robin Haarzen. Eerder dit jaar was de Hagenaar de nummer 33 van de wereld, maar na een aantal mislukte toernooien staat hij nu op de 56 e plek. En om toch weer een stap naar boven te maken is hij gaan samenwerken met de Spaanse coach Marcos Goritz. Erik van Dijk die zocht Robin Haarzen op, niet alleen om over zijn nieuwe trainer te praten, maar ook over de plannen om met andere Nederlandse spelers en speelsters een merkend team op te richten. Het idee, uh, dat is om een sponsor te vinden, zodat het makkelijker is om, uh, om het allemaal te financieren. En uh, tennis is een dure sport. En uh, ja, en als je natuurlijk een grote sponsor achter je hebt staan, en je hebt, hoeft je niet, niet zorg te maken over geld. Dan is dat natuurlijk een, een last die je, of eigenlijk een, een, een, zeg maar een stressfactor die je minder hebt. En dat geldt natuurlijk uh, in, in, niet zozeer nu voor mij. Maar dat geldt wel voor andere mensen die interesse hebben in het team. Want uh, laat, laat ik wel even duidelijk zijn dat er absoluut nog geen team is. Het is een idee. Nu heb je een uh, nieuwe coach. Ja, net even een week bezig natuurlijk. Maar wat is het eerste gevoel? Nou, Het gevoel is goed. Het gevoel is uh, natuurlijk waarom ik hem... Uh, wilde. Uh, hij was eigenlijk mijn eerste keuze ook en waarom ik vroeg was omdat ik naar een paar dingen kijk. Uh, natuurlijk als je iemand, ja, iemand nieuws zoekt, dan, dan kijk je naar een paar dingen van mij. Uh. Is die aardig? Uh, is die loyaal naar een speler? Want ik wil niet een coach hebben die misschien na een paar maanden alweer weg is. Omdat hij misschien wel een, uh, meer geld ergens kan verdienen. Of een, of een andere speler waarmee waar hij liever misschien wil werken. Nou, dat zijn dingen waar je naar kijkt. En dan kijk je natuurlijk ook nog van ja, wat heeft hij gedaan? Met wat voor spelers heeft hij gewerkt? Uh, en, en, en, en, en wat heeft hij met hun uh, bereikt? Nou, dat zijn bij een aantal aspecten die ik uh, naar heb gekeken. En, en, en zoals die dus nu ook met mij werkt, nou, dan is er precies dat wat ik ervan had verwacht. Wat hoop je dat, dat hij je kan uh, leren of kan brengen of kan geven? Ja, uh, kijk, uh, het is niet zo dat ik uh, 17 jaar ben en dat ik... Uh, dat er, dat er van alles moet veranderen. Uh, het zijn in, op een gegeven moment, des te hoger je komt, des te kleinere dingen. Het, uh, het zijn die je moet aanpakken om weer een stapje te maken. En, en, en, en wat dat is, ja, dat, dat, dat is eigenlijk tussen hem en mij. En, en dat ga ik niet aan iedereen vertellen waarmee we, waar we bezig zijn. Als je nu terugkijkt op het jaar, hoe, hoe kijk je daarop terug? Ja, tussen een jaar met, uh, uh, met veel eerste rondes die, verloren, die ik verloren heb... Uh, maar ja, uiteindelijk wel mijn beste ranking ooit gehaald. Ik heb weer een toernooi gewonnen. Ik heb een kwartfinale van een Series uh, toernooi gehaald. Dus, uh, dus ja, er zijn ook genoeg dingen waar ik, uh, waar ik uh, zelfvertrouwen kan uithalen. Waar ik uh, kan, uit kan putten van, nou ja, die dertig waar ik naartoe wil, dat, dat kan. Want als ik die uitschieters blijf hebben, om het even zo te noemen, een kwartfinale of een, een toernooi winnen... En je basis gaat iets omhoog... dus je wint bij andere toernooien gewoon twee rondjes... of, gewoon of een rondje kan soms al genoeg zijn... Ja, dan, dan is de stap van 55 na de 30 is niet eens zo groot. Alleen moet het wel gebeuren natuurlijk. Dus constanter presteren? Ja, constanter presteren. Uh, dat, dat, dat, is, uh, dat, dat is wel belangrijk. Alleen... Uh, kijk, uh, dit jaar, uh, om het voorbeeld te noemen over de eerste rondes... ja, ik heb dan volgens mij 17 keer eerste rondes... ik weet het niet, 18, ja, keer, ja. Oh, 18 keer eerste rondes verloren. Uh, maar ja, de nummer 32 van de wereld heeft 14 keer eerste ronde verloren. Dus ja, dan, dat is eigenlijk alleen maar om aan te geven... ja, ik maak me niet zo druk, want het is, tennissers verliezen elke week... en er zijn maar 32 spelers, waaronder ik dit jaar, uh, ja. door Kietsboe die een toernooi hebben gewonnen. En meer zijn het er niet. Dus iedereen moet eigenlijk elke week incasseren. Dat hoort nou eenmaal bij tennis. Je zit hier tussen de, de, de Kruijtschek en de Siemerink en Haarhuizen... Uh, achter op een mooie poster met wat ze allemaal bereikt hebben. Ja. En we hebben het ook wel eens over gehad... Van dat, dat Nederland zo graag wil dat die tijd terugkomt. Hè? En ook uh, merk je ook onder de journalisten natuurlijk. Dus ja. um, dat het een soort extra druk legt op, op jouw generatie... en jij als kopman van die generatie... Allereerst dat. Ja, ja, nee, ja, kijk, de druk. Ik denk dat het, dat het inderdaad nergens voor nodig is om ons te gelijken met de gouden generatie. En als je, als je het vergelijkt, dan moet je het ook goed doen. En niet altijd maar in het nadeel tegenover ons. Uh, en dan bedoel ik een heel klein simpel voorbeeld. Uh, en, en dat komt misschien eigenlijk verkeerd over, dat bedoel ik niet. Maar om het heel simpel te zeggen, Paul Huis heeft één toernooi in zijn carrière gewonnen. Ik heb er nu al twee gewonnen kunnen mensen wel zeggen, ja, wat zijn dat voor toernooien die je hebt gewonnen? Of het zijn helemaal niet de grote jongens die je hebt verslagen. Dat maakt allemaal niet uit, maar het zijn feiten. Uh, twee titels en één titel. Natuurlijk zijn hele carrière, daar ga ik me niet mee vergelijken. Maar om het even gewoon statistiek te zien... ja heb ik het in dat aspect gewoon al goed gedaan. En is het iets waar we, denk ik, meer trots op moeten zijn... en waar ik trots op moet zijn, en misschien ook anderen... en uh, dan, uh, dan inderdaad de negativiteit te erg te vergelijken van, ja, maar het is niet zoals in de Gouden Generatie. Wat doet dat je wat? Nee, ja, uh, kijk, uiteindelijk, ja, dat, uh, dat, dat hoort erbij. Ik vind kritiek goed, dat, uh, daar word je altijd beter van. Alleen, uh, vooral dit jaar heb ik gemerkt dat uh, het, het was niet, het was niet kritie uh, de kritiek... maar het was heel erg negatief. En dat kan ik ook wel begrijpen, want ja, ik ben ook niet blij... met 18 keer eerste ronde verliezen. Maar ja, ja het is niet anders en dan moet je verder. En als ik dan gewoon zeg, ja, ik blijf hard werken en ik geloof in mezelf... Ja, dan, dan is dat denk ik gewoon een reëel uh, beeld. En, uh, en niet zoals ik eigenlijk de beeldvorming is uh, geweest uh, over mij dit jaar uh, in de media. lekker, terwijl je een beetje heerlijk rustig zit Cruise in je auto. Bob Marley en One Love. Het judo krijgt te maken met opnieuw een flinke lading nieuwe regels. De judoka's en de bondscoach die vinden er eigenlijk maar niks. Die zijn er kwaad over. Dus hebben we maar eens even gebeld met Jan Snijders. Die is een alleen oud-judoka, nu hoofd bij Europese judo bond. Goedenavond, er gaat veel veranderen. Hè? Waarom eigenlijk? Omdat de bepaalde regels die er nu die te, die te waren en die er zijn, die, uh, die, die voldeden niet. Het, uh, het judo wat we zagen bij bijvoorbeeld het Olympische Spelen, het was uh, veel, veel medailles voor Europa. Maar het judo was ze nu en dan niet aan te zien. Het ging soms meer op borstel lijken. Hmm. Wie zegt dat? Dat zeggen heel veel mensen. Dat zeggen experts in, in de sport in heel de wereld. Het geldt niet alleen voor Nederland, het geldt voor alle landen in de wereld. Het is zo dat uh, wat er nu aan de hand is, dat, is, dat loopt natuurlijk al een of twee jaar. Alleen tijdens de, de, de Olympische periode veranderd, wordt er niet zoveel veranderd. Uh -huh. Er is jammer genoeg wel wat veranderd. Er was veel kritiek van de coaches en terecht. En nu is het zo dat in de, in de periode die komende, komende gaat naar, naar de WK in Rio de Janeiro. En dat is een in de, in de vorm van een test, een experiment. Dat is de volgend, uh, eind augustus volgend jaar in de Rio Dein de Janeiro. Jaar, klopt. Ja, um, u zei ja toen, het, er was veel kritiek van de bondscoaches en van de judokast. Nee, nou, da, dat is... Ik heb geen kritiek van de bondscoaches gehoord. Ik heb de uh, afgelopen uh, zondag met de bondscoach in het vliegtuig gezeten en meegesproken... ik heb helemaal geen keer die gehoord. Ja, nou, ik doelde eigenlijk op wat u eerder zei... dat er toen de tijd, die kleine veranderingen die er waren... daar was veel protest tegen. Ja, dat, dat, dat is nu dus weer het geval. Uh, opmerkelijk genoeg uh, heeft u dus met de bondscoach in het vliegtuig gezeten. Die heeft niks gezegd. Straks ga ik even zeggen wat hij tegen ons heeft gezegd. Hij wilde nu niet met, uh, met u in discussie. Ik wil wel even dat de luisteraar duidelijk heeft... wat de belangrijkste veranderingen zijn. Kunt u die voor ons op een rijtje zetten? Een hele grote verandering is het uh, uh, dienst bij de benen pakken. Grote verandering. Mm -hmm. Eens jij zegt op de mat. Grote verandering. Um, het, uh, het vastpakken, die grip van het judo. Daar wordt uh, meer strikter op gelet. Dat, daar, uh, dat de twee judokers elkaar vast Dus als je elkaar namelijk niet vast hebt, kan je niet judo. Er wordt strikt op gelet. Uh, dat zijn eigenlijk die grote veranderingen. Ja. Yeah. Even over die pakking, niet meer ja. met twee handen. Maarten ja. Ares die zegt dat het helemaal niet duidelijk is wat er nou eigenlijk met die regel wordt bedoeld. Het is zo dat uh, die duidelijkheid die, uh, die op papier staat, is natuurlijk moeilijk, is moeilijk te interpreteren, dat klopt. Het uh, is dus komende januari. Zijn er zijn vier grote seminars in, in de wereld, in verschillende continenten: in Europa, Azië, uh, Afrika en Pan-Amerika. En daar worden de, de, de, de regels die op papier staan heel duidelijk gemaakt. En, uh, met samenwerken met de coaches en samenwerken met de, met de, met de coachcommissie. En dan de volgende regel. Uh, u zei het al, um, je mag de judoka niet meer bij de benen grijpen. U zei net dat het in Londen wat saai was. Maar als je niet bij de benen mag grijpen... dan wordt het er niet uh, spectaculair op, kan ik me zo voorstellen. Dat is ook de kritiek van Maarten Arends. Dat, uh, dat zou kritiek kunnen zijn. Niet, dat betekent uh, niet dat iedereen ermee eens moet zijn... dat het wel of niet mag of wel of niet kan. Het is zo dat het in het verleden was het onbegrijpbaar ze, ze nu en dan mochten wel bij de benen pakken, ze nu en dan niet. En nu is de één de regel is dat, dat, dat je niet meer bij de benen mag pakken. Dat is voor iedereen meer begrijpbaar, meer logisch... voor coaches, trainers, publiek, tv-kijkers. En daar gaat het om. Dat er duidelijkheid is, dat kan ik niet ontkennen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je juist wel bij de benen mag pakken. Dan is er ook duidelijkheid en blijft het spectaculair. Nee, dat is spectaculair. Dat heeft is, u misschien gelijk. in Het is zo, alleen het is zo dat judo, dat is een anders soort sport sporters worstelen. Het is sowieso nieuw en dan ging uh, het judo ging op posten lijken. Mm -hmm. Een andere um, belangrijke wijziging is de weging. Um, die is niet meer op de ochtend voor de wedstrijd... maar al de avond ervoor hebben we met Cor van de Geest gebeld. Die zegt, heel veel mensen die zullen nu heel erg afvallen... wegen dan bijvoorbeeld, uh, uh, als je tot, uh, ik noem even, uh, tot 81 kilogram in die categorie zit... dan weeg je uh, de avond ervoor door heel weinig te eten... heel veel naar het toilet te gaan, 81 kilo. En vervolgens ga je als je bij de weging bent geweest... weer lekker eten en drinken. En uh, is het risico dat je moet judoben een dag daarna... tegen iemand die misschien wel 84 kilo weegt? En, uh, dat zou kunnen. Het is zo dat. Uh, iedereen, heeft namelijk, uh, iedereen heeft dezelfde kans. heeft die gelijk in. We heeft de eerste ook gelijk in. Het is, het is wel zo dat. Het is, uh, het is als test-experiment bedoeld. Uh, het zou kunnen zijn dat, uh, dat een judokus morgens veel zwaarder is uh, dan de avond uh, daarvoor. Dat kan. Als dat zo is, dat, dat er veel verschillen in gewichten zijn, wordt die regel wat meteen aangepast. Maar hoe weet je dan of er verschil in gewichten is? Ga je dan de nou, dag erop is, ook wegen? Dus, kan ik uh, S'avonds wordt je gewogen, officiële weging moet je aan je gewicht zijn. S morgens als test, als, voor de statistieken, word je uh, uh, weer gewogen en kijken hoe de verschillen zijn. Ja. Daarom, daarom beslissing, laten we een beslissing over te kunnen nemen. Um, in andere sporten willen ze nog wel eens experimenteren om te kijken of een regel eigenlijk wel goed is. Mm -hmm. um, bij het voetbal bij bijvoorbeeld WK onder 17 gaan ze dat soort dingen dan uitproberen. Ja. Waarom wordt er bij het judo niet zoiets gedaan? Waarom wordt het gelijk op het hoogste niveau ingevoerd? Het is zo dat als je dus een wedstrijd speelt op een laag niveau... Is het judo totaal anders dan op hoog niveau? Vandaar dat die testen worden gedaan voor de, voor de WK in Brazilië. Dat betekent dat het is geen Olympisch traject Na de WK in Brazilië gaat eh, ja, het Olympisch traject gaat starten. En vanaf die tijd wordt, moeten de regels definitief zijn. Er wordt ook niets meer veranderd. En wie bepaalt er of er wat verandert? Uh, ja, dan wel nee. Hebben uh, judoka zelf of uh, de coaches daar zelf ook nog invloed op? Dat zijn de, de sportdirecteuren er zijn de coaches, er zijn de bestuurder... dat zijn de bestuurder in de, in de andere landen van de wereld. En er de, de zijn natuurlijk weer de experts. Ja, maar zijn dat de mensen die nu ook deze regels hebben bepaald? Of uh, stel Maarten Arens die zegt, nou, ik wilde wel over meepraten, ik heb wel... Uh... Maarten Arens heeft, heeft bij de eerste discussie gezeten. Dat was een Budapest, daar was ik zelf ook bij. Die heeft Maarten Arens bijgezeten. En <laughs> Ze hebben gebrainstormd, dingen op, op, op een rij gezet. En, en daarna is er weer een, er een, een, een meeting in Tokio geweest. Weer gebrainstormd, je dingen op een rij gezet is een steentje in de Brazilie geweest. Het is dus niet, dus niet in, uh, in één dag beklonken. Ja. Na het zou er ook inbreng in. Ja. En dus nu en dan is het... En de een zegt dit is okay. het is oké, het ander is minder enthousiast. Dat komt voor. Goed, maar uh, iemand moet een beslissing nemen. Ja, dat is duidelijk. Uh, en dat is uh, een, een, nog niet helemaal gebeurd. Uh, voorlopig dus een testfase tot, het tot en met het WK van volgend jaar in augustus. Daarna wordt de boel geëvalueerd en eventueel aangepast. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik dank u vriendelijk voor uw, uh, voor uw commentaar, meneer Snijders. Goedenavond. Goedenavond. Goed, dat was uh, Jan Snijders, dus oud-Judoka... en uw hoofd-scheidsrechters uh, bij de Europese Judo-bonds. Voetballer Bas van der Brink die uh, speelde in Nederland bij FC Utrecht... bij Emmen en Omnisport. Nou, ruim drie jaar geleden vertrok een dertigjarige verdediger... opeens naar Australië. En kijk aan, hij speelt in de A league bij Perth Glory... Ja, heel leuk compliment. Uh, uh, wat dat betreft uh, gaat wel goed met me. Vandaag was dan een uh, uh, slechte uitzondering voor ons dat we verloren hadden. Maar uh, uh, met mezelf gaat het over het algemeen al uh, 3,5 jaar heel goed. En ik ben uh, uh, goed op mijn plek hier in Australië. Hoe komt zo jong uit de regio Utrecht ineens in Australië terecht? Ja, die kans die kwam eigenlijk omdat ik met een uh, Australische jongen bij OmniWorld had gevoetbald, Sennon Carvella. En die is uh, uh, halverwege mijn contract uh, was hij terug naar Australië gegaan en we hadden altijd nog een beetje contact gehouden. Niet voor mezelf om uh, in Australië te voetballen, maar gewoon omdat we vrienden waren. En toen uh, vertelde, me, uh, vertelde hij me dat, we, uh, dat er een nieuwe club was. Die zocht een verdediger. Of ik die kant op wilde komen. En het lijkt mij een geweldige uitdaging. En zeg maar vanaf het eerste contact met de club. Uh, ja, het duurde denk maar twee weken voordat ik contract had getekend. En ik, wist verder, ja, ik wist wel dat Australië een mooi land was, van, van horen zeggen, maar ik was nog nooit geweest. En we besloten gewoon om uh, die kant op te gaan en uh, achteraf uh, was het een, een geweldige beslissing uh, geweest. In Nederland hebben we een beetje een beeld van de Australische competitie. Die is opgezet na de successen van Australië met Guus Hiddink onder andere. Er is nieuw leven ingeblazen. Dat het toch een competitie is waar uh, verdetten op leeftijd nog een jaartje komen uitrusten. Hè? Ik neem ook aan uh, dat je ja, Alessandro Del Piero speelt hier, die is 38. Uh, Shinji Ono speelt hier, er zijn wel meer. Oudere spelers in Nederland, neem Gerald Sibon, die hier nog een jaartje hebben gespeeld. Is dat een terecht beeld van die competitie? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat mensen uh, de competitie zeker onderschatten. Het, uh, het is ten eerste de competitie waar alle spelers heel erg fit zijn... doordat uh, dat is gewoon de Australische manier van sporten zorgen dat spelers of atleten superfit zijn. Dus je moet gewoon vol aan de bak. wil je, je wedstrijden kunnen spelen. En ik denk als je hier uh, naartoe gaat met het idee van nou, ik ga afbouwen en het is een mooi land en we zien wel wat het wordt... Ja, dan kom je van de kermis thuis. Dat uh, bleek afgelopen jaar wel met uh, Harry Kewel, die terug was gekomen. Die dacht ook wel eventjes uh, uh, makkelijk uh, hier in de competitie gaan voetballen. Maar die, uh, die heeft nooit echt zijn draai gevonden. En ik denk dat dat wel aangeeft uh, dat het gewoon een goede competitie is... en dat je niet hier zomaar kan komen en uh, uh, rustig gaan afbouwen. Dan uh, wordt het niks hier. Heb jij een aardig beeld van jezelf? In die zin, uh, je stond eerder dit jaar in de finale van de Grand Final om het Australisch kampioenschap. Die hebben je dan nipt verloren, maar je stond er toch maar in. Je speelt nu wekelijks bij Perth Glory. Waarom heb jij het hier gered? Waarom heb je het hier gemaakt? Want iedere voetballiefhebber, iedere soccerliefhebber in Australië... kent jou. Um, ik denk dat ik het een beetje zag als een nieuwe kans. En een, uh, ik begon hier helemaal blanco. Dat, dat, dat pakte voor mij goed uit. Gelijk vanaf de eerste wedstrijd heb ik het hier goed gedaan. En uh, ben ik in een soort van een flow terechtgekomen. Waar het week in week uit goed ging. En het feit dat ik ook iedere week uh, speel. En het vertrouwen kreeg van coaches om iedere week te spelen. Dat uh, uh, was voor mij ook wel heel erg lekker. Dus het, het feit dat ik iedere week gewoon kon spelen. Uh, daardoor ben ik in een soort ritme gekomen. En op het ogenblik... Ik uh, steek beter in mijn vel, denk ik, dat ik uh, ooit in Nederland heb gedaan. En aan de ene kant jammer vind ik dat het niet in uh, Nederland zo gaan is. Maar aan de andere kant ben ik wel heel blij dat ik uh, het nu zo goed doe hier. En een ander vooroordeel over het voetbal in Australië is... Ja, het leven is hier gewoon zo prettig voor uh, de jongens die hier spelen. Geldt dat ook voor jou? Ja, zeker weet Ik, uh, ik vind het mooi hoe uh, ontspannen eigenlijk uh, mijn teamgenoten en überhaupt de mensen zijn, zeg maar, uh, buiten uh, het werk om, buiten het trainen om. Uh, we kunnen hier wel eens uh, iets te laat binnenkomen op trainen. Er wordt niet moeilijk over gedaan, maar zodra je op het veld komt, dan wordt er gewoon van iedereen geëist dat de volle bak gewerkt wordt en geen... Uh, uh, uh, ...geen meter gestoefd wordt. Je moet er vol voor gaan en anders word je echt erop aangesproken. Maar de buiten uh, ja, is, gaat gewoon een beetje... de, uh, uh, ...ja, hoe moet ik het zeggen... ...gaat uh, de rem er een beetje af. Is iedereen heel relaxed en wordt er niet moeilijk gedaan... ...of je in, je, uh, in een ander kort broekje bij het eten komt... ...of dat je net iets laat bij het eten bent. Zodra je op het veld staat, moet je presteren. En de buiten is gewoon om uh, te relaxen eigenlijk. Als jij nu terug zou gaan naar Europa... ...zou jij dan wel weer opnieuw slagen... ...geholpen door de ervaringen hier in Australië... Ja, ik denk dat ik zeker wel een, uh, een betere speler ben geworden. En ik uh, ga eigenlijk ook graag die uitdaging weer aan. Want ik denk dat ik een betere speler ben en uh, toch nog wel van waarde kan zijn voor clubs in Nederland. Ik, ik zou graag uh, ook weer in Europa willen spelen natuurlijk. En uh, dat is voor mij nog steeds een wens. Dus uh, ik denk dat ik het zou kunnen. En ik zou uh, nogmaals graag die uitdaging aangaan. Bas van der Brink was dat in de bijdrage van Philip Koken vanuit Australië. Zometeen het afscheid van Kim Kleisters na Bos Gags.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 Ja, we kunnen Melaars niet helemaal draaien. What can I say van Bos Gags? Want een van de grootste sporthelden die België ooit heeft voortgebracht, die nou afscheid van de fans vanavond. Kim Kleisens, winnares van vier Grand Slam toernooien in het enkelspel. Voormalig nummer 1 van de wereld. Samen met Justine Hennem bezorgde ze België gouden tennisjaren. Duizenden mensen kwamen vanavond naar het Antwerpse Sportpaleis... om nog één keer hun eer te betuigen aan hun Kim. Dag of nacht, hard of zacht, lang of kort, broek of short... gekruist of rechtdoor, altijd ging het een volle door. We hebben er intens van genoten, maar dat hoofdstuk is nu afgesloten. Veel succes bij het schrijven van je volgende levenshoofdstuk. Vier jaar na haar eerste winst in New York. Nu met dokter Tjucheda... Mag Clijsen serveren voor haar tweede Grand Slam titel? Kim, je gaat met pensioen. Stuur me 20% enthousiasme, 20% kracht. 20% doorzettingsvermogen, 20% levenservaring, 20% precisie en ik word ook een winner. Ja, Mama gaat het afmaken. Ze kust de grond in New York. 7-5 en 6-3. Na een pauze van twee jaar is dit een comeback die leest als een sprookje. Het is vanavond afscheid nemen van een van de grootste sporters... die België ooit gekend heeft. Maar misschien ook wel een van de meest geliefde sporters. Want wat is dat met Kim Kleisters? Ja, ze is gewoon zo sympathiek ook altijd op het veld geweest. Niet, uh, hoe moet ik zeggen, grootheid. Ze is op met haar voeten op de grond blijven staan. Ja, een van ons gewoon. En dat heeft ze te danken aan haar vader, Leik Kleisters. Die was voetballist. Een sportvrouw, een goede mama. Er zijn van, van de 10 miljoen Belgen... Er zijn er zeker 7 miljoen Belgen dat voor de Kim zijn. Wat denkt u? Wordt het emotioneel vanavond? Jawel, zeker weten. Oh, ja, ja, ja. Zeker weten. Jawel. Ja, nog één keer uw, uw held in actie zien. Ja, absoluut. Een keer vel krijgen. Waar zijn de mannelijke supporters van Kim Kleisters? Ja. En waar zijn de vrouwelijke supporters van Kim Kleisters? Een uitverkocht sportpaleis. Duizenden en nog eens duizenden mensen die afscheid komen nemen van hun idool. En waar zijn...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 Nog één keer kan het Sportpaleis uit zijn dak gaan voor Kim Kleisters. Nog één keer genieten van die techniek, die kracht. Want uh, Sabine Appelmans, zelf oud prof... Wat maakte haar nou zo bijzonder, tennistechnisch? Um, het was vooral haar fysieke kracht die, haar, uh, die, die toch opvalt. Hè. Um, ze was enerzijds ongelooflijk krachtig, uh, combineerde dat met een enorme souplesse. En het was een natuurlijke atlete. Ze had geen, uh, geen weaknesses, geen zwaktes eigenlijk. Um, ze kon alles goed, ze was sterk. Het was een ongelooflijke uh, vechter op de baan ook. En uh, daarbuiten was ze gewoon kim, was ze heel vriendelijk tegen iedereen. En, en dat was toch wel bijzonder.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 Afscheid van Kim Kleisters. Op de heeft nog wat uitslagen. Bekervoetbal Italië. Parma-Catania 1-1 na verlenging. Catania door naar strafschoppen. Juventus tegen Calgary 1-0. Juventus door. In Engeland de kwartfinale League Cup. Swansea tegen Middlesbrough 1-0. Swansea door naar de halve finale. En dan Spanje. Real Mallorca tegen Sevilla 0-5. Dat is de eerste wedstrijd. Zet de Viga, Real Madrid is om tien uur begonnen. Rusland 0-0. En Cordoba tegen Barcelona 0-2. Mag u raden wie die twee doelpunten heeft gemaakt? Goed geraden. Nummer 87 en nummer 88 liggen erin voor Messi. Nadat ze in Afrika begonnen te zeuren over zijn record... doen ze dat nu in Brazilië ook. Want Zico schijnt in 1979 89 doelpunten te hebben gemaakt. Nou, heb ik nieuws voor hem. Binnenkort staat Messi gewoon op 90. En is dat record ook uit de boeken, mocht dat ooit bestaan hebben. Tot zover Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Goedenavond.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 Dit is Radio 1.